4 uur. De Radio 1 SportsZone. Bucella Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag, het is 4 uur dus precies. En we gaan straks praten over een selecte informele overleggroep... van ministers van Buitenlandse Zaken die praten over vergezichten van Europa. Waar ook minister Roosenthaler meedoet. Hij reageert er zelf op, Alexander Pechtelt ook. En na half vijf ons sportpanel met Eddie Poelman en Emiel Schelvis. Maar eerst het nieuws door Job Boot. Bij een steekpartij in een school in Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen. Een tweede vrouw raakte gewond. De vrouwen werden aangevallen in de Augustinus basisschool in de wijk het Oude Westen. De politie kan nog niet zeggen wat de toedracht is van de steekpartij. RTV Rijnmond meldt dat twee mannen de daders zouden zijn. Ook zou een van de slachtoffers een lerares zijn. De kinderen waren op het moment van de steekpartij op school. Het kabinet wil spookburgers harder aanpakken. Spookburgers zijn mensen die niet blijken te wonen op het adres... dat ze aan de gemeente hebben opgegeven. Soms zijn ze bewust onvindbaar... omdat ze de gemeente bijvoorbeeld nog geld schuldig zijn, zegt minister Kamp. Het gaat om hele grote aantallen, maar ik denk niet dat in alle gevallen... sprake is van opzet, en van, van misbruik, van fraude. Maar die zitten er wel degelijk tussen. Als je het totaal bekijkt, dan gaat het om tienduizenden... zo niet honderdduizenden verschillen tussen de administratie van gemeenten... en de administratie van het UWV... En daar in die grote groep zitten dus ook nogal wat mensen waar een probleem mee is. Voortaan kunnen gemeenten bij het UWV de adresgegevens van burgers opvragen. Op die manier kunnen ze hun administratie op orde brengen. De huisartsen en minister Schippers van Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt over de financiën. Daarmee lijkt een eind te zijn gekomen aan een maandendurend conflict. Huisartsen hebben vorig jaar hun budget overschreden. En het zag er naar uit dat Schippers dat geld terug zou eisen. Die eis heeft ze nu laten vallen. Wel heeft ze afspraken gemaakt over verbetering van de zorg. Zo moeten de huisartsenpraktijken langer open zijn. Ook wil Schippers dat huisartsen patiënten minder vaak doorverwijzen naar specialisten. Verder is afgesproken dat medicijnen doelmatiger worden voorgeschreven. En dat moet een bezuiniging van 50 miljoen euro opleveren. In Groot-Brittannië is een Nederlandse politieagent verongelukt bij een oefening. Het is een man van 33 van het politiekorps IJsselland die deel uitmaakte van een arrestatieteam. De politieman viel tijdens een klimoefening, zegt het korps. Het is een uh, teamoefening die uh, onderdeel uitmaakt van het, uh, de training van AT-arrestatieteamleden. Uh, en het is dus een oefening waarbij meerdere collega's tegelijk aan het trainen zijn. En die zijn daar dus ook getuige van geweest. In Nieuwegein hebben inmiddels 5000 huishoudens weer stroom. Bij meer dan 17.000 gezinnen viel gisteravond de stroom uit... na blikseminslag in twee transformatorstations. Netbeheerder Stedin hoopt dat in de loop van de dag iedereen weer stroom heeft. Maar het bedrijf houdt er ook rekening mee... dat sommige huishoudens pas morgen uit de problemen zijn. Het weer wisselend bewolkt met af en toe een bui in het binnenland kans op onweer. Temperatuur 17 graden aan zee tot 20 in het zuiden. Morgen, dan verandert er weinig. AMB Verkeersinformatie. Um, tijdens de buien die net zijn genoemd heeft het verkeer af en toe last van uh, zware windstoten. Verder staan de meeste files in het midden van het land... en rond Amsterdam is er nauwelijks sprake van een avondspit. Dit zijn de opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en Eenbrugge, 8 kilometer. A2 Eindhoven richting de Belgische grens... tussen Maastricht Airport en Europaplein 7. A15 Europort richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 5. En op de A28 sol richting Hogeveen... daar staan tussen de wijk en Zuidwolde 4 kilometer. Daar zijn ze bezig een vrachtwagen te bergen... en daarom is de rechterrijstrook dicht...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 Vijf minuten over vier. De radio Sportzomer is er tot vanavond 11 uur, zoals iedere dag. En u kunt ons live volgen via radio 1.nl. We zijn druk aan het bellen met Rotterdam om te kijken wat daar op een schoolplein is gebeurd. Uh, u kunt ons dus volgen, horen en zien. En dan ziet u dat wij het nu over Europa van minister Rozentaal gaan hebben. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Heck. Want op allerlei niveaus wordt gesproken hoe het verder moet met Europa. In Rome bijvoorbeeld vandaag door vier regeringsleiders... en in Luxemburg is ook overleg. We hoorden natuurlijk eerder onze premier Rutte... die geen zin heeft in vergezichten. Maar ondertussen zit zijn minister Rosenthal... wel in een selecte groep van tien EU-ministers... die werken aan een vergezicht. Er ligt een stuk op tafel met daarin het voorstel... voor bijvoorbeeld een direct gekozen president... meer macht voor het Europees Parlement... en een gezamenlijk begrotingsbeleid. De Belgische journalist Jurgen Gevaert van persagentschap Belga. Goedemiddag, klopt het uh, dat u bij een van die ontmoetingen bent geweest? Ja, dat klopt inderdaad. Um, dat was in de maand mei, dat was vorige maand. Ben ik um, in het gezelschap van de Belgische minister Reinders mee naar Wenen gereisd in Oostenrijk. Waar de tweede vergadering op de agenda stond van wat de Future of Europe Group genoemd wordt, ofwel de Westerwelle Groep, ja. um, met aan het hoofd dus de Duitse minister Westerwelle. En uh, daar trof u die tien ministers aan, en die, die, die, die praten met elkaar over vergezichten van Europa, zeg maar? Ja, zo is dat. Um, het is een informele werkgroep, uh, zoals ze zelf altijd benadrukken, die een eigen naam. Dus niet in naam van hun lidstaat um, discussiëren, van gedachten wisselen over de toekomst van de Europese Unie. Um, hoe ze het democratisch gehalte kunnen versterken, bijvoorbeeld. Hoe ze de economische integratie kunnen verder zetten. Um, dus ja. Alle actuele en belangrijke thema's, zeg maar, komen daar aan bod of zouden daar aan bod moeten komen. Want wij hebben hier een, een stuk liggen van die groep van 15 juni 2012. En dan, dan zie je, hè, dus nog maar kort geleden, dan zie je dat ze behoorlijk gedetailleerd aan het spreken zijn over een, een nieuw Europa. Wel ja, maar natuurlijk, die teksten worden niet opgemaakt door de minister zelf. Dat zijn hun meerwerkers die, die schrijven, de Sherpas worden die. In de wandelgangen genoemd. Dus die ministers komen nu en dan eens bijeen. Uh, maar ondertussen, tussen de vergaderingen door, uh, schrijven hun medewerkers aan de teksten, uh, onderhandelen die met elkaar. Dus die mensen worden zeer goed gebriefd door de minister zelf. En dan schrijven die eigenlijk het standpunt van hun minister neer en proberen die hun standpunt te verzoenen met dat van de, van de andere collega's. Ja, zo, zoals dat gaat hè, binnen die diplomatie. Ja, en waar moet dit nou ja. uiteindelijk toe leiden? Wel, er staan nog twee vergaderingen gepland van de ministers. Um, dat is in juli in Mallorca, waar de Duitse minister Westerwelle wel eens een buitenverblijf heeft, blijkbaar. Um, en in september is er ook nog een vergadering. En in september moeten, ze dan, moeten de tien ministers dan tot een eindnota komen, die ze dan zullen voorleggen aan hun zeventien uh, ja, andere collega's van de Europese Unie, met de bedoeling om een... ...formele discussie op te starten... ...over waar het met Europa naartoe moet. En dan is natuurlijk de grote vraag... Uh, ...de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... ...zit hij daarbij om daar enthousiast aan mee te doen... ...aan die integratie of trapt hij op de rem? Wat was uw indruk van hem in Wenen? Mijn indruk van hem... eerlijk gezegd, ik heb de Nederlandse minister... ...niet aan het woord gehoord. Uh, ik heb enkel de, de, de grote lijnen van, de, van die discussies... ...ken ik. Um, maar er wordt wel over gewaakt dat niet uitlekt wie wat precies propageert. Want natuurlijk, de ministers spreken in eigen naam, niet in naam van de lidstaat. Dus als die iets zouden, uh, zouden verkondigen of iets zouden wensen dat in strijd is met de officiële lijn, dan kunnen ze natuurlijk in eigen land uh, in problemen komen, zeg maar, of er gediscussieerd worden door de eigen partij of de eigen regering. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jurgen Gevaard, dank. Uh, wij gaan erover verder praten. Minister Roosentaal hebben wij natuurlijk gevraagd hoe hij dit overleg ziet. En hij zegt toch dat we er vooral niet al te sterke conclusies aan mogen verbinden. De heer Westerwelle heeft uh, um, een paar weken geleden op persoonlijke titel... een soort van paper geschreven waar uh, geen van de uh, collega's van de heer Westerwelle... op enige wijze aan gecommitteerd zijn... Ik ook niet. Maar goed, u heeft eerst drie keer met elkaar gesproken. Dus neem aan dat hij wat in dat stuk staat... dat hij dat niet uit eigen bouw uh, schudt. Nee, maar daar, kunnen dus, daar zitten dus dingen in van collega's bijvoorbeeld... die collega's hebben gezegd... en waar, waar ik bijvoorbeeld volstrekt anders dat over denk. een gekozen commissaris of nog een soort uh, senator bij Bijvoorbeeld, kijk, op dat punt heb ik dus ook duidelijk gemaakt... nog uh, gisteren of eergisteren... Ja. nee, gisteren in de uh, Tweede Kamer... dat... Uh, er, er dingen, dat die uh, uh, paper van de heer Westerwelle wordt beschouwd... als, zo heet dat in de diplomatieke verkeer, een chairman's statement. Het statement van de voorzitter. En dat betekent dat degenen die met hem hebben gepraat... zich in geen wijze gebonden hoeven te voelen. Of gebonden zijn aan die statement. Of ook uh, zaken van henzelf daarin hoeven terug te vinden. Dat was minister Roosentaal. Hij had het al over de vragen van de Kamer die hij gisteren beantwoordde. Die kwamen van D66. We praten daarom door met Alexander Pechtot. Goedemiddag alweer. Goedemiddag. Ja, u heeft een abonnement bij ons, maar we hebben het nu niet over de kandidatenlijst... waar we u eerder vanmiddag over hoorden, maar over deze minister die we nu hoorden. Wat hoort u hiervoor, minister? Aarzeling. Aarzeling. En dat is heel slecht als het om de Europese agenda gaat. Want er zijn uh, nog steeds veel problemen en uitdagingen in Europa. Uh, en Westerwelle schrijft uh, terecht dat we uh, door moeten en dat stilstand geen optie is. En dan is het heel erg dat een Nederlandse regering... zowel de minister-president als de minister van Buitenlandse Zaken... er kennelijk wel bij zitten, maar niet eens hun mond open doen. Nou, Hoewel, dat heeft die journalist niet gehoord. Het kan natuurlijk dat hij uiteindelijk wel heeft meegepraat... Als je hem hoort over, over die bijeenkomst... stelt het echt zo weinig voor, denkt u, deze Westerwelle Groep? Nou, ik bedoel met niet hun mond open doen in, in, in figuurlijke zin. Uh, er wordt op dit moment in Europa hard nagedacht over de toekomst. En dat is nodig, want we zitten nog in een crisis. En dat betekent, dat wil je daaruit komen... dat je zal moeten zien hoe ziet Europa er in de toekomst uit En Nederland als een van de oprichters van de Europese Unie eh, zou eh, aan zijn stand verplicht zijn om, om daarover mee te denken. En juist wel die vergezichten te schetsen. Want alleen als je weet waar je naartoe gaat, weet je ook welke stap je vandaag moet doen. En ik vond het stuk van Westerwelle echt een verademing in alle somberheid van de afgelopen maanden. Dit is een stuk waar we wat mee kunnen en het is precies in de lijn van D66. Het is precies in de lijn van D66. Anderzijds, het is een paper, het is een discussiestuk. Het is toch anderzijds ook goed dat een minister erbij is... in ieder geval om te horen wat daar gebeurt. Of vindt u dat hij nadrukkelijker daarmee zich zou moeten vereenzelvigen? Ja, dat vind ik. Uh, en desnoods zeg je op punten waar je het niet mee eens bent... er staan nogal wat ambitieuze zaken in. Uh, heel, helemaal voor de toekomst een Europese krijgsmacht. Uh, een, een Senaat, dus ook een Eerste Kamer... net als we hier in Nederland hebben. Dat zijn echt vergezichten. Maar de korte termijn begroting... Discipline, financiële integratie, een economische unie naast de monetaire unie. Dat zijn zaken die ons uit de crisis helpen. En daar zijn ook nog wel wat varianten in, in kleuring in. En daar zou Nederland zijn bijdrage moeten leveren. Anders is het Ber Berlijn en Parijs wat dadelijk bepaalt wat er in Brussel gebeurt. Nou, zijn minister Rosenthal ook van ja, ach, het is een soort informeel overleg. We zijn eens bij elkaar geweest, er worden wat dingen opgeschreven. Zijn er veel van dit soort informele overleggen... of moeten we hier toch wel wat formelere status aan verbinden? Ik denk dat laatste. Uh, kijk, Europa is nog niet af. We moeten de crisis door, maar we moeten Europa ook democratischer maken. Veel mensen hebben de laatste jaren een gevoel van afstand tot Europa. En ik kan nog zo vaak alle belangrijke dingen van, dingen van Europa blijven herhalen. Wat het allerbelangrijkste is, is dat wij als burgers... ook in Nederland invloed krijgen. Dat het Europees parlement kan controleren. Dat uh, commissarissen daar rechtstreeks gekozen worden. Dat ze weggestuurd kunnen worden. Dat het Europees parlement in staat is om zelf wet in te dienen. Uh, dat is meer democratie. En dat betekent dat mensen ook het gevoel krijgen... dat ze niet alleen door Brussel geregeerd worden... maar dat ze er ook zelf mee kunnen afrekenen. Ja, dat, dat is wat uw partij wil. De VVD denkt daar op sommige punten natuurlijk anders over. Het feit dat nu een Duitse minister dit initiatief heeft genomen... ik geloof dat hij niet een enorme machtsbasis heeft, nog in eigen land... maar dat dit uit Duitsland komt, wat, wat kan dat op den duur betekenen, denkt u? Nou... Die minister doet dat natuurlijk uh, niet zonder toestemming van, van Merkel. Uh, de bondskanselier uh, is de laatste jaren zeer sterk op de Europese agenda bezig. De Duitse economie doet het goed. Dus daar zou Nederland ook eens naar kunnen kijken. Van god, wat gek dat een land wat zo pro-Europees is... ook een, een stevige economie ontwikkelt. Uh, en dat is wel eens anders geweest. Uh, de, Duitsers, de Duitse economie was in de jaren negentig de sick old man. Ze hebben daar hervormingen doorgevoerd. En je moet niet alleen hervormingen in je eigen land doorvoeren... zoals wij ...wij nu aan het doen zijn in Nederland... ...en na 12 september, we zullen dat ook in het Europese moeten. Op het moment dat de Italianen, de Spanjaarden... dadelijk hun begrotingen weer op orde krijgen... betekent dat ze onze komkommers kunnen kopen. Dat de mooie schoenen die zij maken, wij weer kunnen kopen. Dat is een economie die samenwerkt. Daar hoort ook een munt bij uh, die uh, sterk is. Maar daarvoor dien je dus afspraken te maken om dat zo te houden. Want er is nogal wat concurrentie in de 21steel. Ja, Roosentaal praat er dus in ieder geval in dit circuit over mee. Nu is de VVD de afgelopen tijd veel veranderd weten met twee monden te praten. In Brussel een ander geluid uh, dan hier in, in Den Haag, in Nederland. Maar dat kan je niet echt afleiden, toch? Uit, uit het feit dat hij hier uh, aan deze paper heeft meegemaakt. Uh... Gedaan. Nee, ik zou willen. Volgende week hebben we een debat ter voorbereiding van de Europese top die op donderdag en vrijdag is. En we hebben een debat uh, woensdag, en ik wil dat zelf ook als fractievoorzitter doen, en ik hoop ook en ik verwacht ook dat andere fractievoorzitters dat zelf gaan doen. Dat we de VVD of, nou ja, in dit geval gewoon de minister van algemene zaken en buitenlandse zaken daar niet vertellen wat ze allemaal fout doen, maar dat we ze gaan stimuleren om in deze discussie mee te doen. D66 is zeer pro-Europees. Andere partijen hangen wat misschien aan de andere kant. Maar Nederland zal ook zelf een standpunt moeten ontwikkelen. Want anders praten we gewoon niet mee. En je kan beter maar meepraten en meebeslissen... over alles wat zich in Europa afspeelt... dan ons achter de dijken terugtrekken en alles te zeggen hebben... Over niets. Goed, nou hij praat in ieder geval hierin mee. U uh, zal hem en ook de premier uh, volgende week ongetwijfeld nog een hoop vragen stellen hierover. Dan horen wij dat ook weer bij de sportzomer. Meneer Pechtold, voor dit moment dank. Graag gedaan. Goedemiddag. En wij gaan naar Rotterdam, want bij een steekpartij op een school in Rotterdam... is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen en een tweede vrouw raakte gewond. In het Oude Westen in Rotterdam. Ik ga daar met Roland Eckers van de politie rotterdam Rijmond over praten. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kunt u ons meedelen wat er gebeurd is bij die school? Ja, wij zijn hier natuurlijk nog bezig om ons echt het beeld te vormen van wat nou precies heeft afgespeeld, Maar op dit moment gaan we ervan uit dat op de West-Kruiskade, in de buurt van waar de steekpartij zich later afspeelde, een vechtpartij, of een, sorry, een ruzie begon tussen een man en twee vrouwen. Die verplaatsten zich richting de Jozefstraat, waar die school zich bevindt. Nou, die ruzie werd een vechtpartij. En die vechtpartij die mondde vervolgens uit in een, in een steekpartij. Daarbij is inderdaad één vrouw om het leven gekomen. En een andere gewond geraakt. En is het wel op het plein bij de school gebeurd? Niet in de school? Nee, nou, het, het, uh, het heeft zich in de school afgespeeld in een, uh, in een ingang waar verder geen schoolplein aan vast zit. Dus een van de ingangen van de school. En uh, ja, in de eerste drie meter van de gang is zich die steekpartij uh, afgespeeld naar het zich dat aanzien. Kunt u wel zeggen of het uh, personeel van de school betrof hier... of dat het dus mensen waren die op een andere plek in de stad ruzie hadden gekregen en uiteindelijk bij de school het fatale incident plaatsvond? Dat laatste is volgens ons gebeurd. Uh, wij uh, hebben op dit moment nog niet de identiteit van de twee uh, slachtoffers... Maar wij gaan op dit moment vanuit dat het een, een lerares betreft... maar dat er dus inderdaad ergens anders begon... en uh, in uh, de gang van de school eindigde. Ja, je denkt natuurlijk dan ook gelijk aan de kinderen. Wat, wat hebben de leerlingen daarvan gezien? Wat, wat is uw beeld daarvan nu? Nou, ik heb begrepen dat er voor de kinderen uh, een soort voorstelling was... op een andere plek in de school en dat alle kinderen daar aanwezig waren. Dus onze hoop is dat geen van de kinderen het gezien heeft. Ze waren in ieder geval op dat moment, voor zover ik het heb begrepen, niet in klaslokalen aanwezig En de dader, wat kunt u daarover zeggen? Is hij nog voortvluchtig? Of is hij? Die... Ja, uh, de dader die is uh, nog voortvluchtig. Wij uh, zijn natuurlijk kortsachtig naar hem op zoek. Uh, dat doen we ook met een groot aantal eenheden en middelen. Op dit moment is er nog niemand vastzitten. Nee, en stel dat het inderdaad, zoals u vermoedt, een, een lerares van de school is, uh, da, dan zijn de kinderen daar natuurlijk hoe dan ook bij betrokken. Hoe worden die op dit moment uh, opgevangen? Nou, dan, dan, dan, dan, dat wil ik dan graag rechtzetten. Ik heb juist gezegd dat er geen uitgaan dat het. Oh, niet! Oh, excuses. excuses. Oh, Oké. Okay. Uh, en dat de ruzie dus ergens anders ja, ja, uh, begon okay. en eindigde in de school. Dus uh, misschien goed om dat nog even te ja, melden. Ja, ja, heb ik dat uh, niet goed gezien. Maar nu ben ik wel uw vraag vergeten. Ja, nee, ik, mijn vraag is: hoe worden de leerlingen opgevangen? Um, maar goed, uh, de vraag is: ja, hebben ze iets gezien? Nou ja, de, de, de, de kinderen. Die, um, het gebeurde natuurlijk voordat de school uitging. Dus de kinderen zijn in eerste instantie in de school gebleven, omdat uh, ja, de ouders uh, nog moesten komen. Um, en op dit moment worden de, de leerlingen naar buiten geleid. Dat gaat rustig. En uh, als, wij gaan ervan uit dat de kinderen ook niet uh, begrijpen of doorhebben... wat zich heeft afgeteld En dat is maar beter ook. Okay. Mijn laatste vraag is, heeft u wel, weet u wel iets over de identiteit van de dader... of is het gewoon een, op dit moment uh, voortvluchtig iemand... waar u geen enkel gegeven over weet? Nou, uh, wij, uh, wij zijn in ieder geval naar hem op zoek. We hebben wat aanknopingspunten... Maar uh, we hebben op dit moment geen locatie van hem. Dus uh, ja, ik kan daar eigenlijk pas niet over melden. Wanneer hem al vastzitten uh, zit. Roland Eckers van de politie Rotterdam-Rijmond. Wij danken u voor uw toelichting. Doei. En zo, uh, na PhD gaan we naar Rosmalen, UNICEF open. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. your side No help for me to see it through to beat the high Klassieker uit 1988, I won't let you down, van Ph.D. We gaan tennissen in Rosmalen. Mark Brasser, David Ferrer tegen Benoit Per. Moet je hem even helpen, want het laatste woord kennen we wel uit het casino. Maar ik zien dat hij ook goed kon tennissen. Mis ik iemand hier? Nee, dat is een, nou, het is een jonge jongen, Tom, met 23 jaar, een uh, rising star, uh, zoals er wel veel er zijn bij de Fransen. Die hebben gewoon een hele goede jeugdopleiding. En zo heel af en toe, ja, dan, dan, dan, dan komt er een beetje doorheen. En deze Benoit Per die toch in de, in de top 100 staat vast, de top 60, dat is een uh, uitstekende speler. Goede grasspeler ook, enorme lengte, uh, 1,96 meter. 96. Maar hij verliest net wel uh, de tiebreak met 7-5, En dat is toch uh, doodzonde, want hij stond goed uh, te spelen in die tiebreak. kwam zelfs op een 3-1 voorsprong. Maar ja, Toen gaf hij het toch een beetje weg. En dat is dan weer het, het, het, het, ja, het oeroude verhaal. Hè? De belangrijke momenten. We kennen dat verhaal wel. Sta je er dan wel of sta je er dan niet? Nou ja, uh, David Ferrer die staat er wel. En dat zijn we ook van hem gewend. Want die staat er altijd. En Beno ja, die stond er niet. Maakte wat onnodige foutjes. Speelde een slordige tiebreak. Mist ook een ogenschijnlijk makkelijke, makkelijke backhand aan het einde. En dus uh, verliest hij de eerste set met uh, 7-6. Dus in, in een tiebreak met 7-5. Uh, aantrekkelijke wedstrijd. Ja, die wel lang onderbroken is. Een uur en een uur Kwartieren door de regen. Eh, niks zo veranderlijk als het weer. Net donkere wolken en ja, behoorlijk wat regenval. En nu eh, een blauwe lucht en, en, en zon. Dus hopen dat deze dag verder gewoon uitgespeeld kan gaan worden. Um, uh, ja, dit is dus de tweede halve finale bij de mannen. De Duitser, staat al in de finale. Wie zijn tegenstander wordt, komt uit deze partij. Eerste set in de tiebreak gewonnen door David Ferrer. Mark Brasser was dat. Ja, je zult maar voetballiefhebber zijn, in Nieuwegein wonen en geen stroom hebben. Dan kan je vanavond niet kijken naar de kwartfinale Griekenland-Duitsland op het EK. Daarom heeft de hoofdredactie van de Radio 1 Sport zomaar uh, er iets op gevonden. Robert Meder presenteert vanavond. Robert, vertel, mag heel Nieuwegein hier komen? Ja, dat wa was wel de bedoeling. Maar uh, we hebben geen parkeerplekken genoeg en dat waren 10.000 mensen. Dus dat, uh, dat was uh, niet te regelen op z'n korte termijn. Dus we hebben er maar drie, uh, drie plekken beschikbaar gesteld nu. Drie mensen uit Nieuwegein die dus geen stroom hebben. Uh, van die 12.000, geloof ik, die er nu nog over zijn, die geen stroom hebben. Die willen we graag uh, uitnodigen om hier te komen kijken. Word je thuis opgehaald met een taxi, mag je iemand meenemen. Dus het worden zes mensen in totaal. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Dus uh, de mailbox is uh, nog steeds open. Uh, sportzomerradio 1nl Stuur ons een mailtje met vijf zinnen... waarom we jou of u moeten uitnodigen om vanavond hier uh, te komen kijken. Dan maken wij daar een selectie van. Twitteren kan ook. Hashtag uh, R, uh, R1, R1 Sportzomer, ja. dankjewel. Dan red je wel, dat in vijf zinnen dan? Uh, kan dat? Ja, dat is aan degene... Oh, 42, la, laat 42 tekens. Ja, korte ja. zinnetjes. Laat, ja. maar, hier, korte zin, laat maar zien hoe graag je hier naartoe wil komen. Dus uh, we hopen dat we mensen daar een plezier mee doen. Nou, mooi. Ja. Robert Meder, dankjewel. Het enige voorwaarde is dat je dus geen stroom hebt. Dat, uh, dat wel. Radio 1. Sportzomer tweets. Ja, u hoort hem er al heel even tussendoor. Onze Twitteroloog is weer aangeschoven, Lucie Kink. <laughs> en ook Oranje schijnt weer te leven, hè? Ja, zeker. Khalid bourla wenst ons vanaf zijn Twitter een vrolijke vrijdag bij deze. Op Twitter is iedereen zich aan het klaarmaken voor de kraken van de avond. Hashtag Duigri, oftewel Duitsland-Griekenland. En Duitsland-Griekenland wordt mede mogelijk gemaakt door... Angela Merkel. Veel grap op Twitter over de wedstrijd tussen die twee landen. En het heeft dan vooral te maken met de economische situatie van Griekenland. Volgens Michel Abing gaat er een gerucht rond. Griekenland speelt vanavond met sponsor Duitsland op het shirt. En Ed Jens Def geniet van de strijdlustige termen in de Duitse krant Bild. Op de voorpagina staat, gro staat groot. Vandaag kunnen wij jullie niet redden. En Ed Jan Salde vraagt zich af of de Grieken de spelregels vanavond... ook nog steeds ter discussie gaan stellen. En een filmpje... Dat is flink wat geretweet. wie? Het is een oud fragment uit de Monty Python-serie. Het gaat over de finale van het EK voetbal voor filosofen. Klein stukje daarvan. The Germans playing 4-2-4. Leibniz in goal. Back for Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling. Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name go in box. Ja, nou, heel leuk filmpje. Je kunt het zien op de webcam radio1.nl en het gaat nu ook over internet via Twitter. Je kunt hem via, vinden via mijn. Account of zoek op erin sportzomer. En in deze wedstrijd wint trouwens Griekenland. Uh, toen wij nog meededen aan het EK, en met wij bedoel ik zij, Toen zij nog meededen, werden de wedstrijden van het Nederlands al vaak door volledige dierentuinen voorspeld: olifanten, vleermuizen, dwerghamsters, hangoren, konijnen, uilen, chimpansees, honden, katten, kavia's, woestijnratten, damherten, duingezellen, otters, steenma, het is Echt alles. Je hoorde er als een zoog die gewoon niet bij als je niet een wedstrijdje goed wist te voorspellen. In Duitsland hebben ze de paranormale dierenhype nu ook ontdekt, en daar hebben ze een schildpad die wedstrijden aan een voorspel is, onzin natuurlijk, want iedereen weet dat als er iets is wat reptielen absoluut niet hebben, dan is het wel voorspellende gaaf. In Griechenland en Deutschland, vielleicht schließen wir erstmal die augen en denken aan nichts, denn daar passiert gerade wat. Sissy beweegt zich schon richting Naz und steuert zielstrebig heute auf die deutsche flagge zu. Sissy steht an der deutschen flagge. Und, und Sissy, nein, jetzt hat sie in Deutschland geblieft. Stand, sie hat sie im Mund gehabt. Sissy ja. hat, hat in die deutsche uh... mm -hmm. ja. ja, oh. Yeah. Yeah. Duitsland wint dus volgens Schildpad Sissi. Maar nogmaals, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de groot oor of Javaanse neushoorns, hebben Schildpadden dus geen voorspellende gaven. Even wielrennen dan. Kenny van Hummel is boos. Het NK komt eraan en hij ging vandaag even het parcours verkennen. Maar Kamikaze Kenny is absoluut niet tevreden. Hij tweet... KNWU schaam jullie. Wat een gevaarlijk smal NK-parcours. Hoop dat iedereen heel zal blijven. En Bram Tankink verwacht op Ed Bram Tankink een zwaar slopend NK. Hij heeft het parcours ook verkend en zegt... weinig rustmomenten, smalle wegen en veel bochten... Klimmetjes kort, maar verneinig. Dit weekend is dat NK. De vrouwen of fietsen op zaterdag, de mannen op zondag. En tot slot ook nog uh, hadden we het gisteren ook over: het EK Lacrosse. Is bezig in Amsterdam. Stokje, netje, balletje, doeltje. Leuke sport. Nederland doet het niet zo goed. We verloren de eerste wedstrijd van Duitsland. Toch krijgt de sport veel fans op uh, Twitter. At uh, x5x. Dat lacrosse is kapot vet. At Meinders, Lacrosse is echt een zieke sport. En at Brian020. Lacrosse is wel een hele gruwelijke sport. En nogmaals, dat is allemaal positief bedoeld. Tot zover morgen. Er zijn een nieuwe tweets. Zo rond half een kwart over totaal ongeveer. Meepraten doe je via hashtag R1 Sportzomer. Er wordt er vast ook weer veel nagepraat over Duitsland, Griekenland. Wij gaan het er uh, na half vijf ook over hebben: over die wedstrijd met Eddie Poelman en Emiel Schelvis. Het nieuws van half vijf met jouw boot. Bij een steekpartij op een basisschool in Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen. Een tweede vrouw raakte gewond. De vrouwen werden aangevallen in een gang van de Augustinus basisschool in de wijk het Oude Westen. De politie is op zoek naar de mannelijke dader. Hij is voortvluchtig. Wat de toedracht is van de steekpartij kan de politie nog niet zeggen. De leerlingen waren op het moment van de steekpartij op school. Tienduizenden Japanners hebben bij het kantoor van de premier in Tokio gedemonstreerd tegen het herstarten van twee kernreactoren. Volgens de premier is dat nodig om energietekorten in Japan te voorkomen. Na de ramp met de kerncentrale in Fukushima begin vorig jaar zijn alle Japanse kerncentrales geleidelijk uitgeschakeld. Het kabinet wil een hardere aanpak van mensen die niet blijken te wonen op het adres dat ze aan hun gemeente hebben opgegeven. Deze zogenaamde spookburgers zijn soms bewust onvindbaar omdat ze schulden hebben bij de gemeente. Voortaan kunnen gemeenten bij de uitkeringsinstantie UWV de adresgegevens van burgers opvragen om hun administratie op orde te brengen.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 Tijdens buien heeft het verkeer af en toe hinder van zware windstoten. En voor de rest, de meeste files staan in het midden van het land... maar rond Amsterdam is daarentegen nauwelijks sprake van een avondspits. Van de in totaal 37 files zijn dit de opvallende. A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en de afrit Bunschoten 13 kilometer. A2 Eindhoven richting de Belgische grens... tussen Maastricht Airport en Europaplein 7. A7 Groningen richting Herenveen. tussen Marem en de afrit Oosterwolde 6. A16 Antwerpen richting Breda... tussen Loenhout en het knooppunt Galder 7. En op de A28... Zwolle richting Hogeveen staat tussen de wijk en Zuidwolde 4 kilometer. Daar zijn ze bezig met een vrachtwagenbergen en daarom is de ook dicht. Vanaf het knooppunt Langhorst kan het verkeer richting Groningen omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vijf minuten over half vijf. Er wordt getennist in Rosmalen en we zijn ook bij de paardensport in Rotterdam. Maar eerst gaan we naar Syrië, want zojuist bereikt ons het bericht dat een gevechtsvliegtuig van de Turkse luchtmacht is neergestort in Syrische territoriale wateren. Correspondent Bram Vermeulen, een eh, heel vers bericht. Kun jij er al iets meer over vertellen? Er is inderdaad nog niet zo gek veel bekend, behalve dat uh, deze uh, Turkse F-4 straaljager vanochtend is opgestegen vanuit uh, Malatya, dat is centraal Turkije. En dat die uh, rond het middaguur ineens van de radar is verdwenen. Alle contact met de twee uh, piloten aan boord is, uh, is sindsdien uh, weg. En uh, het lijkt inderdaad op dat uh, die straaljager is neergestort acht mijl vanaf de Syrische kust. En dat is uh, direct een probleem. En tegelijkertijd ook bron voor speculatie. Om de reddingwerkers kunnen dus nu niet bij ze komen als de Syrische autoriteiten daar geen toestemming voor geven. En de vraag voor de Turken, is dit een ongeluk? Is deze straaljaar gewoon neergestort? Of is hij neergehaald door uh, de Syrische wegen? We weten het gewoon weer gewoon niet. En er is nog geen enkele uh, nog officiële, nog officieuze uh, lezing, vermelding of wat dan ook tot nu toe binnengekomen. Nee, er wordt op, op Twitter natuurlijk wel over gespeculeerd, maar daar moeten wij ook zeker niet aan gaan doen. Het zou uh, absoluut de eerste keer zijn dat er tussen het Turks en het Syrische leger uh, schoten zouden zijn gewisseld. Dat is uh, absoluut niet gebruikelijk in de meer dan een jaar crisis die er bestaat in Syrië. Het is wel zo dat de Turkse regering in de afgelopen jaren ontzettend veel kritiek heeft gehad. Uh, op Assad Saddam ook heeft uh, opgeroepen om af te treden, maar de, van een clash of een botsing tussen beide legers is er nog nooit gekomen. En we weten eenvoudigweg niet of deze straaljager inderdaad bezig was met een missie waarbij hij uh, wou kijken wat er in Syrië in de hand was, of dat hij misschien wel met een heel andere missie bezig was. Bijvoorbeeld het bestoken van de Koerdische PKK, wat op het moment ook veel in het Zuid het oosten van Turkije gebeurt. Wij danken jou voor dit moment en komen ongetwijfeld later bij je terug als er meer helderheid is over de toedracht van wat hier zich heeft afgespeeld. Dankjewel, Bram van Meulen. Dan gaan we naar Den Haag. Want de eventuele verkoop van leopard tanks aan Indonesië... blijft de gemoederen daar bezighouden. Gisteren werd een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie geschorst. En vandaag beraden het kabinet zich over deze geplande verkoop. Joost Vullings, politiek redacteur. Joost, praat ons even bij. Wat is dan nu de stand van zaken? Nou ja, ogenschijnlijk is het een hele overzichtelijke kwestie. Sinds december uh, ligt er een motie in de Tweede Kamer... gesteund door de meerderheid, SP, Partij van de Arbeid, PVV en GroenLinks. En in die motie wordt domweggesteld, die tanks mogen niet verkocht worden. Nou, dan denk je, nou dan gaat het niet door. Maar het kabinet wilde het heel erg graag. Dus die hebben een debatje uitgelokt, dat debatje werd gisteren gehouden. En wat bleek in de eerste termijn, de partijen die tegen zijn, die bleven tegen. Nou, dat was een tegenvallen voor het kabinet. En toen hebben ze gezegd van nou, wij willen niet dat het debat verder gaat. Wij gaan ons als kabinet, uh, ja, wij willen het daar nog eens even over hebben in het Kabinet. Ja, en dat is dus uh, vandaag gebeurd. En wat is daaruit gekomen dan? Nou ja, dat, dat, dat is uh, nogal uh, boeiend. Uh, luister maar naar het uh, volgende Haagse proza. Te beginnen met minister Hille van Defensie. We gaan er nog grondig over nadenken... om te kijken hoe we verder mee om moeten gaan. Waar zit het probleem? Oh, dat is u niet opgevallen gisteren? Ja, dat, ja dat, nou, in feite is, is er geen probleem. De Kamer zegt, het mag niet per meerderheid vastgelegd in de motie. Dus ja, ja. dan is het gewoon, het gaat niet door, toch? Nee, nee, we hebben gisteren geprobeerd... Uh, in het kader van ons democratisch proces argumenten naar voren te brengen. Maar goed, de, de kwestie is helder. U wil het wel, de Kamer wil het niet. Ja, wat wilt nee, je, u nog de, meer weten? Nou, je, ja, dat is, dat is het aardige wat de minister ministerraad. U zou er eens in moeten gaan zitten. Dan oh, blijkt volgaarne. het meer wijsheid en meer diepte op de wereld voor handen te zijn... dan je soms zullen ze denken te opbrengen. Dus we luisteren goed naar elkaar en we zijn nog niet uitgedacht. Meneer, uh, meneer uh, ja, over de tanks in Indonesië. Ja. Uh, het tijdrek is begonnen, hè? Ik praat niet over tijdtrekken. Maar ik wel. Uh, ik heb, ja, u wel. Maar ja. dat wil niet zeggen dat ik dan uw woorden overneem. Hè? Ik ga over mijn eigen woorden. Zoals u weet. En uh, uh, wat dat betreft, we hebben gisteren in de Kamer hebben een zorgvuldige gedachtenwisseling gehad. Uh, wij zitten op dit ogenblik dus met uh, het feit dat we allerlei opvattingen hebben gehoord. Wij, wij beraden ons nu op wat ons, uh, uh, wat ons te doen staat. Is dat een langdurig Echt? proces, dat beraden? Daar kan, ik, daar kan ik niets over zeggen. Zo, zo, zo, zo rond rond pas na 12 september, begint de beginnende gedachtenvorming zich uit te kristalliseren. Wij hebben, wij hebben in beraad datgene wat er in de gedachtenwisseling gisteren aan de orde Kortom, wij hebben het nodig in het raad. Het apparaat bestaat eruit dat wij de verschillende visies die in de Kamer leven... en de visie die in het kabinet bestaat, uh, bij elkaar brengen en daar ons over beraden. Ja, maar die visies bestaan al heel erg lang. Dus waar gaat het toe leiden? Ja, dat is natuurlijk het punt. Als je bezig bent je te beraden... dan kun je nog geen antwoord opgeven op precies de vraag waar het toe gaat leiden. Ik kan er hoogstens een vermoeden van hebben... Uh, maar als ik dat ga uitspreken, dan zijn we ons niet meer aan het beraden... dan zijn we in de fase van de besluitvorming. En we zitten in de fase van het beraad. En hoe lang duurt die fase? Die fase uh, zal uh, qua omvang uh, samenhangen met de vraag... of een eventuele uitkomst van die fase ook leidt tot voldoende politiek draagvlak. Ja, dat zo was Joost, premier Jullie hebben elkaar weer lekker bezig gehouden vanmiddag. Jazeker, maar ik, ik zal het even samenvatten, want het was wellicht wat uh, moeilijk. Maar ze zijn zich dus aan het beraden over deze kwestie. Oh, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. En ik hoorde ook nog politiek draagvlak dat jazeker, nodig is. Dat ja. is volgens mij altijd zo bij een besluit. Waar wachten ze nou op? Nou, Eigenlijk op de Partij van de Arbeid. Die zit dus in het... Nee kamp. Die partijen zeggen van, uh, wij kijken naar de mensenrechten situatie in Indonesië. En we zijn bang dat die tanks worden ingezet uh, tegen bijvoorbeeld uh, de, de Papoea's. Andere partijen zeggen dat is onzin, want op West-Papua heb je bergen en allemaal blubber. Dus die tanks kan je helemaal niet inzetten. Maar goed, uh, er spelen ook nog andere argumenten. Uh, het levert 200 miljoen op die verkoop. En als minister Hans Hille die niet krijgt, moet hij nog meer gaan bezuinigen op defensie. Dat betekent gewoon dat er meer militair ontslagen gaan worden. En er zit een order aan te komen van Indonesië. Dus jullie willen twee Corvetten, twee kleine vergatten bij ons bestellen. Mm. En dat kan dan ook niet doorgaan. En het is natuurlijk wel de Partij van de Arbeid. Ja, werkgelegenheid is belangrijk. Er is twijfel in die fractie. Men is het niet altijd met elkaar eens. Men twijfelt. Dus de hoop is eigenlijk dat de Partij van de Arbeid binnenkort uh, ja, van standpunt verandert. En zo niet binnenkort, dan na de verkiezingen al dan niet gedwongen in formatie... in een soort onderhandelingspakket, dat die partij uh, alsnog akkoord gaat met de verkoop. Maar tot die tijd zo, uh, zijn ze aan het beraden tijdrekken inderdaad. Joost Vullings, dankjewel. Wij gaan uh, bijna praten over voetbal in ons sportpanel, maar we gaan eerst nog even naar Ed van der Bent, het CIO in Rotterdam. Uh, Ed, rondspringende paarden in landenverband hè, op dit moment. Ja, de landenwedstrijd had een hele mooie klassieke proef op de vrijdagmiddag. En uh, Nederland doet al decennia lang eigenlijk in die klassement van de landenwedstrijden mee. Er is sinds een uh, jaar of in 2015 is er een uh, groep toplanden. Amerika is daar jammer genoeg uh, uitgevallen. Dus het is eigenlijk geen wereldserie meer. Het zijn de Europese landen die de dienst uitmaken. En Nederland heeft het uh, tot nu toe. Dit is de vierde wedstrijd uit die serie voor 2012. de eerste wedstrijd in La Bol werd het Nederlands gelegenheidsteam tweede. In Rome zesde ex en in St. Gallen in Zwitserland eerste. Ik zeg bewust gelegenheidsteam, want het is niet een vast team. Het is ook niet zo dat het kwartet wat hier start, dat dat in uh, Londen zal starten bij de Spelen. Daarvoor zal in ieder geval nog Aken meetellen, het CIO daar. En dan zal de bondscoach Rob Erens vaststellen wie er dan uitgezonden worden naar de Spelen. We hebben van de serie van vier ruiters van elk land zijn we nu uh, bij de, uh, nog altijd bij de eerste ruiter. Jur Vrieling met uh, VDL Babolou. die maakte niet alleen een springfout, maar ook een tijdfout. De tijd staat uh, behoorlijk krap, want dat is dus ook een factor. Je moet een bepaald tempo rijden hier op dit buitenevenement. Overigens geen gras hier meer in Rotterdam sinds een aantal jaren, maar een all-weather bodem. Een soort uh, zandbodem met allemaal speciale toevoegingen. En dat is wat nodig, want dat heeft behoorlijk gehost gisteren. Maar uh, daar is niets van te merken. Er moest... Uh, Zelfs eerder vandaag nog even gesproeid worden om het allemaal in de goede staat te houden. Nederland verloopt dus met een fout, maar we hebben nog drie starts in die eerste ronde te gaan. We gaan naar het sportpanel, hier aangeschoven in de studio. Emiel Schelvis, Eddie Poelman, heren, hartelijk welkom. Om het jaar voetbal hier uh, vertegenwoordigd, te worden We het natuurlijk hebben, ja, in de goede zin van het woord, we over het EK-voetbal. He. Uh, Emiel, we beginnen met, toch even met die wedstrijd van ja. vanavond, Duitsland, Griekenland. Daar is zoiets van, uh, zo'n algemene mening, je moet wel een beetje roepen dat die Grieken, je weet het nooit, maar eigenlijk verwacht iedereen Duitsland, toch? Nou, jullie hadden een heel leuk stukje tussen... Over uh, wat Monty Python ooit eens, uh, bedacht heeft tussen de Griekse en de Duitse filosofen. En zo moet je eigenlijk vanavond ook zien. Er komt straks misschien toch nog een Eureka-moment voor die Grieken. En wordt dat inderdaad, uh, uh, gaat dat uitmonden in een fantastische aanval en een doelpunt, zoals we dat eerder tegen de Russen deden? Kijk, komen zij op voorsprong? Dan gaat Duitsland toch een hele vervelende avond tegemoet. Alleen de vraag is heeft Griekenland zonder Karagounis en alleen maar drijvend op dat enorme vechtgevoel... inderdaad werkelijk een, een kans om aan zo'n goal te komen. Dat dachten we gisteravond van de Grieken of van de Tsjechen ook heel eventjes. Maar dat bleek ook een utopie. Nee. Dan? ja sorry. die ja, nee, Poelman uh, op Griekenland. Enige kans, denk je, vanavond? Uh, heel weinig. Maar ja, ik klam me altijd nog nou niet vast aan... maar ik herinner me altijd het toernooi van uh, acht jaar geleden in Portugal... toen de openingswedstrijd uh, Portugal-Griekenland was... En, uh, Griekenland die won en heel Europa al uh, geweldig opkeek. Maar uh, een paar weken later bleek de finale dezelfde wedstrijd te zijn. En de Grieken wonnen weer. Dus uh, je kan ze nooit uh, vertrouwen. Maar in dit geval dan uh, voor één keer in de positieve van het woord. Um, er wordt in de Duitse pers nogal gesuggereerd dat Klooser zou gaan spelen in plaats van Gomes. En de, dat, voor ons gewone volgers zou dat verrassend zijn. Drie Waar is erop? dat op gebaseerd? Ja, de, de, Bild Zeitung is een krant die dat schrijft. Kun je zeggen, die schrijven wel vaker wat. Maar als die om drie uur s middags uh, een uurtje of vijf voor een wedstrijd een opstelling. Uh, maar willen heeft... zij dat? Nee, zij ze, ze zeggen dat de bondscoach dat beweerd zou hebben. En in andere Duitse media duikt ook. Denk je dat het enig serieus gerucht is, Eddy? Ja, je zou bijna zeggen, als beeld het zegt, dan moet er wel iets bij zitten of iets achter zitten. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, ik kan niet voldoende hier vandaan in die, in die keuken kijken, eerlijk gezegd. En, maar zou je het logisch ook, vinden? Gewoon even vanuit wat je tot nu toe gezien hebt. Het zou op zich, op basis van wat er tot nu toe gebeurt, is dus niet logisch zijn. Inmail nee, e Schelvis, jij vindt het ook niet logisch, gezien de vraag nee, die je hier. hier al stelt. het is wel logisch. Maar goed. Uh, Soms kan het wel zo zijn dat iemand uh, op trainingen... of uh, in andere zins uh, qua fitheid bepaalde indruk uh, heeft achtergelaten... waardoor een coach gaat twijfelen en als je dan... Uh, een andere spits van ongeveer gelijksoortig kaliber. Want Kloze heeft in het Duitse nationale elft ook aardig wat ingeschoten. Bovendien heeft ook nog een Poolse achtergrond. Maar dit uh, geldt te zijde. Ik uh, bedoel, maar spelen in Polen in die wedstrijd. Dus ja, misschien dat dat uh, nog ergens een soort van sentiment uh, uh, uh, zou kunnen zijn. Ja. Wat, uh, wat leu als, uh, als, als, als motief gaat gebruiken. Maar nogmaals. Logisch zou het totaal nee, want, niet zijn. Want Gomes he, die heeft gescoord, driek, heeft het hartstikke goed gemaakt, gedaan. Ja. Precies. Uh, hoe zit dat? Waarom kunnen zij eigenlijk niet allebei opgesteld worden? Is dat een soort huntelaar van Persie-kwestie in Duitsland? Ja. Eddie. Ja, een beetje wel natuurlijk. Ja. Maar... Nou ja, waar, kijk de, de, de, niet? de Italianen waar we het uh, misschien straks nog over gaan hebben... Of misschien nog oh. niet, dat weet ik niet. Die pakken dat op zich uh, heel anders en voor Italianen heel vooruitstrevend aan. Uh, maar uh, het is wel een soort luxe probleem. Uh, dat vind ik een, uh, een geweldig uh, trainerswoord... dat uh, onmiddellijk uit alle woordenboeken geschrapt moet worden hierna. Maar het, het is wel zo en... Hoe dat onderling uitgespeeld wordt en hoe de onderlinge verhoudingen daar zijn. Ik heb niet de indruk dat de verhoudingen binnen het Duitse kamp zo slecht zijn als uh, bij het Nederlandse kamp. Dat, uh, dat kan ook eh, nauwelijks. Maar. <laughs> dus uh, dat, Misschien dat er onder elkaar toch wel een, een overeenkomst, een overeenstemming, een, een verdeling, een indeling uh, uh, ja. die, die Duitsers doen dat gewoon hartstikke ja, goed. Maar dit is het Formale tijdres... de... Maar Kijk, als je gaat kijken hoe alle ploegen spelen, dan zie je dat dat Formale Dijde. Nederlandse systeem, als ik het even zo mag noemen... van vier verdedigers op lijn, twee controlerende middenvelders... noem het maar even zo, en dan een linie van drie... waar, laten we zeggen, semi-middenvelders en semi-aanvallers in spelen... en dan één spits. Ja, dat wordt bijna door alle uh, teams wordt dat uitgevoerd. En dat betekent eigenlijk simpelgesteld dat die... Spitsen, die vroeger nog wel eens met z'n tweeën ergens opdoken... dat die gedwongen zijn in een ja. concurrentiestrijd ja, En is dat, is dat logisch als je kijkt naar het verleden? Toen werd er toch helemaal niet zo slecht gespeeld met nee, de twee Spitsen? Nee, maar als je ergens succes mee hebt, dan ga je ermee door. Gaan, Dat is wel ook. Wij, gaan wij toch even uh, naar waar we geen succes mee hadden, namelijk met ons eigen nationale team. We zijn naar huis en nu beginnen er op allerlei manieren allerlei verhalen naar buiten te sijpelen. Uit de tweede, uit de derde hand. Uh, hoe, hoe schatten jullie die verhalen in, Emiel? Er, komen allerlei, er worden hele beweringen gedaan door mensen, maar er wordt nogal wat beweerd over de belstellingen. Nou ja, laten we heel eerlijk zijn, datgene wat er nu gebeurt is niet onlogisch. Ik bedoel, jij hebt zelf volgens mij ook nog eens een, een tijdje lang een team geleid. Uh, je weet hoe dat werkt, wat voor soort mechanismes dat zijn met sporters... die ergens uh, naartoe leven, een prestatie willen leveren en dat dat volledig mislukt. Ja. Een jaar geleden herinner ik me al dat uh, we met z'n allen smalend zaten te uh, lachen als Van Marwijk over een aantal spelers niet zou beschikken. Want dan hoefde die geen luxe keuzes te maken, om even in de terminologie van Eddy te blijven. Nou, dus we wisten met z'n allen dat als ze er wel allemaal zouden zijn... dat ze ook allemaal hun vinger op zouden steken. Nou, dan heb je resultaat nodig, want dan kun je als coach de een rustig houden... en de andere in die keuze bevestigen. Nou, dat gebeurt niet, sterker nog. Het tegenovergestelde gebeurt in de zwaarste pool die er is. En dan, ja, dan is er eigenlijk geen houden meer aan. Is dat ook, Eddie, wat uiteindelijk de bondscoach het meest te verwijten is... dat hij gedracht heeft de kolen en de geiten sparen, zeg maar... dat dit daar het resultaat van is? Dat is hem te verwijten en dat komt dus door... Uh, aanhakend op uh, waar het uh, zojuist over ging... Er was succes mee geboekt met die formatie en met die aanpak. En daar is dus min of meer blindelings op voortgeborduurd. Maar eigenlijk zag iedereen... En uh, mensen die roepen dat ze het allemaal van tevoren wel gezegd hebben... die, uh, die moet je niet, uh, niet geloven natuurlijk. Maar er waren voldoende tekenen natuurlijk gezien... het presteren van de individuele spelers in de clubcompetities... gezien het verloop van de oefencampagne. Zelfs als je ze op een rij zou staan bij het Volkslied... en uh, het Wilhelmus staat echt niet in mijn top 100 of zo... Maar er Stonden elf zoutzakken bij het begin van een wedstrijd. En vergeleek dat is met, uh, met andere ploegen die er staan om een karwei te klaren. Ja, dus Nederland van het toneel verdwenen. Als jullie nou even alle wedstrijden een beetje door jullie hoofd laten gaan... van de afgelopen anderhalve weken. Eddie Poelman, is het, is het kwalitatief een sterk toernooi, vind je? Even Nederland buiten beschouwing gelaten. Het is kwalitatief nog geen sterk toernooi. Nou, er zit een aantal aardige wedstrijden in. Dat is altijd zo. Dat is in elk toernooi zomaar elk toernooi... Gaat ook pas bij de kwartfinale leven en bepalen hoe het voortleeft. In dat opzicht, uh, is een voorronde toch maar een voorronde, hoewel je dus zie Nederland uh, er wel in kan sneuvelen en in kan afvallen. Maar uh, de kwaliteit van het toernooi, je kan het ook niet vergelijken met een wereldkampioenschap. Dat, uh, die, die neiging die bestaat wel, maar de Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse inbreng, die, die, die mis je in dat opzicht. En de kwaliteit van een toernooi die zal pas uh, blijken in de kwartfinales en bijvoorbeeld na wedstrijden van, van Italië in de kwartfinale. Die ja, want je wilt graag over Italië hebben, oh ja, uh, Nou, nee, uh, en, en ik heb ja, ja, heb net wat geld gegeven. <hijen> nee, ik wil het uh, liever niet over Italië <hijen> hebben... want dan word ik hierna steeds afgetroefd. Dus. Ja, nou, we gaan to <hijen> toch even doen, dan, ja, maar We doe maar. hebben maar. die twee andere kwartfinales. Italië, Engeland, Ik vind het wel aardig wat Eddie zegt. Want het is natuurlijk zo, de neiging is groot... omdat we nog geen enkele 0-0 wedstrijd hebben gehad. We hebben nog geen penalties gehad. Echt geen penalties, geen enkele penalty gegeven. natuurlijk ook bizar. Dus de attractiviteit lijkt nog vrij hoog, maar wat hij, wat hij terechtstelt... hier komt toch de senioriteit van de, van de vele toernooien die hij heeft gedaan naar voren... is natuurlijk dat het nu pas werkelijk echt maatstaven mogen worden aangelegd. En Italië-Engeland is zo'n wedstrijd die bepalend kan zijn voor het gezicht van het toernooi. Frankrijk, Spanje trouwens ook. Duitsland, Griekenland, denk ik van misschien iets minder. En gisteren zijn Als je dan niet. naar die twee andere kwartfinales kijkt, die het weekend komen. Uh, Italië, Engeland, Spanje, Frankrijk. Eddie, wat, wie zijn jouw favorieten? Toch? Het, het makkelijkste is om Spanje en Italië aan te wijzen. Of, of? Nou, Spanje is in ieder geval makkelijk. Uh, ik, uh, ik heb niet zoveel met het Franse voetbal, het Franse elftal. Uh, de, al jaren niet, uh, niet meer, sinds uh, 2000 eigenlijk al niet. Dus, Spanje, dat, uh, daar wil ik nog wel uh, een uh, maand salaris op zetten. Ik heb geen werk, dus ook geen salaris uh, <laughs> Lekker, uh, Maar uh, Italië-Engeland, en dat. Uh, uh, ik. Ik hoop stiekem, en voor mij is dat heel wat, dat, uh, dat Italië het daar heel goed gaat doen. Maar ja, aan de andere kant, ik ken de bondscoast van Engeland ken ik ook vrij goed. Uh, dus ik, ik durf niet te kiezen, maar ik zie er wel erg naar uit. Wat, die die wat ken dat je gaat persoonlijk worden. vrij goed, want die zit er nog maar net, toch? Jawel, maar hij bestond nog een politieke functie. Ja, nee, he, en bovendien in Italië. Maar Engeland, natuurlijk, hè? Ja, ja, maar bij Engeland is hij natuurlijk helemaal nieuw. En iedereen zei die man heeft nog maar 80 dagen met de formatie gewerkt. Daar was niet zoveel vertrouwen in. Nou, nee, dat was. Maar. Daaruit bleek uit het feit dat hij nu toch al verrassend bezig is, dat hij wel een, uh, een goede man op de goede ja. plek is. Hij heeft Zwitserland gekozen, hij heeft Finland nationale ploeg gekozen. Nou, toch heeft nog hele, even, want de tijd dringt alweer. Even dat woord Italië, Emiel, komen we toch even <laughs> bij jou. He hebben toch ook in positieve zin een hoop mensen van. Ja, schandaal, moeizaam, heel veel dingen moeizaam. Spelen ook leuker voetbal dan. Een ja, lange ik tijd. noem dat een beetje de reflectie van het karakter van de coach. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat dat een beetje een soort spiegel is van hoe een trainer zich opstelt. Waar hij voor staat. Voor welke motieven. Nou, dat straalt Italië ook uit. Prandelli is een bijzonder iemand. Ik denk dat de laatste week iedereen in de, in de internationale media... wat nader kennis met deze man heeft gemaakt. Oudspeler van Juventus. Maar ook een coach met een visie. Nou ja, dat vertaalt zich nu ook. De manier waarop hij met zijn spelers omgaat. De manier waarop hij voor een nieuwe speelwijze staat. Hij wil dat Italië iets laat zien. Het mooiste... De mooiste quote van hem vond ik toen ze tegen Spanje hadden geoefend... nog niet zo gek lang geleden, en hadden gewonnen. Dat de verslaggever hem bijna om zijn nek viel van vreugde. En dat hij zei, dat moet je niet doen. Want we hebben eigenlijk weer een lesje gekregen van die Spanjaarden. Zo wil ik eigenlijk ook kunnen voetballen. Dit is mijn doel, zoals zij voetballen. Dus hij, hij schetste dat perspectief van die nederlaag... in precies de juiste context. En dat maakt die man bijzonder. Laatste woord. Oftewel in één zin, Prandelli heeft een heleboel dingen gedaan... die Van Marwijk heeft nagelaten vind ik een heel mooi slot van ons sportpedal. Ik ga jullie zeer eh, danken voor deze eh, heldere samenvatting. Eddie Poel van EMO Schelvis, dank voor jullie komst. Kwart voor negen. Vanavond is die uh, kwartfinale. Om half zeven gaan wij het op uh, Radio 1 Sportzomer hebben... over politici en amusementsprogramma's. Je ziet politici uh, ook dit keer bij deze campagne opduiken... in programma's die niets met politiek te maken hebben. Football International bijvoorbeeld zagen we Diederik Samsom, Mark Rutte. Sibrand van Haarsman-Buma zit bepaalde de Leeuwen op de bank. Dat rijtje kunnen we uiteraard nog veel langer maken. Is het goed dat we politici ook eens van de andere kant leren kennen... of moeten ze zich verhouden van spelletjes en talkshows... die niet over politiek gaan? U kunt nu al reageren op de stelling op onze website www.radio1.nl. Want vandaag luidt de stelling... het is goed dat politici deelnemen aan amusementsprogramma's. Kijk dus op www.radio1.nl. Het is goed dat politici deelnemen aan amusementsprogramma's. Dan gaan we naar het tennis. De Unicef Open in Rosmalen. David Ferrer staat te spelen tegen Benoit Paire. Marc Brasser, de Fransman. De Fransman inderdaad. En die staat met 5-3 voor in de tweede set. Hij heeft Ferrer gebroken in de vierde game. Bij een stand van 2-1. Beetje ongelukkige game voor David Ferrer. Het zat hem een beetje tegen. Niet dat hij in die game nou opeens zo heel slecht speelde. Maar ik een netballetje van die Benoit Pair. Ja, die, en dat valt wel op, gewoon ontzettend goed serveert. In de hele partij nog geen breakpoints heeft tegengekregen. En je ziet dan ook dat Ferrer toch een van de beste retourneerders in het circuit. Heel veel moeite heeft met die service van de Fransman. Die serveert nu bij een stand van 5-3 om de tweede set te winnen. En dan komt de dus een derde set. En wij gaan verder praten hier in de studio, aangeschoven dagelijks rond deze tijd. Gerrit Hiemstra voor het weer, welkom Gerrit. Um, gisteren werden we al een beetje gewaarschuwd met code oranje hier en daar. Uh, uh, vanochtend, mocht ik meedoen aan een voetbalwedstrijdje van ouders tegen kinderen op de lagere school, een beetje hè, de, de seizoenen eindigen, uh, hebben we gestaakt vanwege de regen op een gegeven moment. Kortom, die wisselvalligheid die er nu is, houdt die voortdurend maar aan? Ja, voorlopig wel. Uh, dat is eigenlijk al weken zo. En dat zal ook de komende, nou laten we zeggen, anderhalve week, zal dat gewoon nog doorgaan. Dus steeds een afwisseling van af en toe een droge dag of een paar droge dagen met weer wat temperaturen die net iets boven de 20 graden uitkomen. En dan weer een dag met wat regen en dan weer een paar buien. En dat gaat eigenlijk de hele tijd zo door. Dus morgen wordt het mooi. Ja, morgen <lacht> hebben we inderdaad een droge dag. Uh, misschien in de loop van de dag in het binnenland een enkel buitje, maar dat stelt qua hoeveelheden weinig voor. Um, nou ja, na gisteren is het ook wat frisser geworden. Vandaag 17 tot 20 graden en morgen hebben we ook 17 tot 20 graden. En dan zondag, dan wordt het weer een dag met regen. Trekt er weer een storing over, een frontensysteem. Ja, gaat het weer regenen en dan... Uh, ja, aan het eind van de middag is dat weer voorbij. Uh, klaart het weer op. En slaat de meter dan ook nog een keer uh, hoog uit op een gegeven moment op de weerkaart? Dat, dat het wat meer zomer wordt? Nou, voorlopig hoort dit niet... ook bij de zomer. Maar... Nou, op zich hoort dit er wel bij, maar het is toch wel opvallend dat het al zo lang duurt. Uh, en, en ja, dat zal ook de komende week nog aanhouden. Het is wel zo dat het de tweede helft van de week weer wat warmer lijkt te worden. Um, dus dan zou het weer, uh, nou zou weer tussen de 20 en 25 graden uit kunnen komen. Maar daar moeten we het voorlopig mee doen. En veel meer zal het denk ik niet worden. Dus voorlopig nog steeds, als je zekerheid wil hebben, last minute wegwezen. Ja, kijk, in Zuid-Europa is het uh, prachtig weer. Dat hoort ook bij dit weertype. Als wij dit weer hebben, dan is het juist in Zuid-Europa op en top zomer. Het begint daar trouwens al behoorlijk droog te worden. En eigenlijk te warm, bijvoorbeeld in Spanje en ook uh, Zuid-Frankrijk. Dus dat zijn ook nog wel zaakjes uh, waar we nog even rekening mee moeten houden. Elk voordeel heb een nadeel. Ik wil het niet Dank meer horen, eerlijk gezegd. Ja, ja team. dat is Altijd op Radio 1 sportzomer. Ja. Um, Goed. We gaan er even uit voor het we nieuws van vijf uur. En zijn daarna bij u terug, want de Radio 1 Sportzomer is er ook vandaag tot elf uur vanavond. En dan gaan we het ook hebben na vijf over de zaak van Marianne Vaatstra. Want het Openbaar Ministerie wil een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek houden. We praten daar zo over met Peter van Koppen. Tot zo!